Ja, nou is de Reus Knoebelenbads dus onverwacht teruggekeerd in het grote bos. Eerlijk gezegd zit Paulus daar wel mee in, want hij was juist zo blij dat hij van Knoebelenbads af was. En ook Joris kijkt allerminst vrolijk. Hij weet maar al te goed dat Knoebelenbads eigenlijk zijn meester is. En nu zijn grote baas weer voor hem staat, heeft hij opeens erg weinig babbels meer. Hij ulkt niet, hij laat zijn oren droevig hangen. En zelfs zijn vispaardestaart vertoont niet de minste neiging om te kwispelen. Knolenmats, waarom ben jij teruggekomen? Dat was toch niet volgens de afspraak? <laughs> Kijk maar niet zo beduiterd, Paulus. Het is heus niet mijn bedoeling om hier te blijven. Oh, dat verandert de zaak. Kom je alleen maar even kijken? Ja, juist, dat kwam ik. Alleen maar eens even kijken hoe jij het maakt met die Joris bij. Dat wil ik je natuurlijk wel vertellen. Alleen ben ik bang dat het voor Joris niet zo prettig zal zijn om te horen. Zie je, knoemelenmats, die Joris is een lastig beest geweest. Ontbeugend en brutaal en ongezeggelijk. Hij heeft het ons allemaal erg moeilijk gemaakt. Ja, Joris, eerlijk is eerlijk en zo was het. Het moet nou maar eens gezegd worden. Maar verbaast mij niets, Paulus. Ik ken Joris langer dan vandaag. Ik weet hoe lastig ik kan zijn. Dat is ook de reden waarom ik terug ben gekomen. Om te zien of hij het niet te bont maakt. Dat vind ik erg aardig van je, Reus. We hebben voor Joris alles gedaan wat we konden. We hebben zelfs een huis voor hem gebouwd. Een huis? Voor dat vispaard? Wat een verwennerij. Ach, het is een erg mooi huis. Ach, dat toch wel. Je hoort, kennende, dacht ik dat het huis misschien nog niet mooi genoeg was. Ach, dat is het toch eigenlijk niet. Het is wat klein. Er zijn maar drie slaapkamers. En er is geen doorkamer en geen tuinhuis en geen stallen en geen garage. En geen schuur voor een kruilwagen. Geen hoornberg om in te slapen als het binnen te warm is. En geen beren om in te rennen als het buiten te koud is. En geen oorkamertje om in te omken. En geen hoefskamertje om in te hoepsen. Joris, is het nou uit? Ik wist het wel. Zo is ie. Niet te verzadigen. Oh jawel. Als ze al mijn wensen vervuld hebben, dan heb ik niks meer te wensen. Dat zal wel uitkomen, ja. Ha. Maar wanneer is het zover? Nooit, hè? Ik ben bang dat je wel gelijk hebt, grubbele bots. Joris zal nooit tevreden zijn. Hij zal altijd nieuwe wensen hebben en ons steeds maar aan het werk houden. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, wat een vooruitzicht, hè? Kom, kom, kijk maar niet zo somber, Paulus. Ik weet er wel wat op. Nee, ik wil niet! Hou jij je mond, Joris. Jou wordt niets gevraagd. Wat wil je dan doen, lieve Eenvoudig. Ik neem Joris weer mee. Ten slotte is het mijn Joris. Uh, nee, ik wil niet. Stel nou eens even Joris wat Knubbelbot daar voorstelt. Dat zou natuurlijk een oplossing zijn. Niet alleen een oplossing, maar ook een opluchting. <laughs> Voor jou dan. Ja, daar zit ik ook net aan te denken. Het zou toch wel erg zielig voor Joris zijn... als hij nu zijn huis weer moest missen. Hij was er juist zo blij mee. Laten we maar eens gaan kijken naar dat huis. Misschien weet ik daar ook wel wat op. Samen gaan ze nu op weg om naar het huis van Joris te kijken. Knoebelenbads loopt zo langzaam als hij maar kan... maar omdat zijn reuzenbenen zo vervaarlijk groot zijn... ...moet Paulus zich een hoedje rennen om hem bij te houden. Het vispaard komt achteraan met een balorig gezicht... ...en helemaal niet tevreden met de gang van zaken. Knobbelenbads is een en al bewondering als hij het vispaardenhuis ziet. Hij bekijkt het van alle kanten en knikt goedkeurend met zijn reuzenhoofd. Keurig gedaan. Echt vakwerk. Ha. Er zullen heel wat dieren jaloers op zijn. Ja, dat is ook zo... En ook dat geeft moeilijkheden. Sinds Joris zo'n prachtig huis heeft, wil iedereen in het grote bos zo'n huis hebben. En dat gaat toch echt niet, hè? Nee, dat begrijp ik. Je kunt niet het hele bos volbouwen met huizen. Dan zou je hier een stad krijgen in plaats van een bos. Maar nou, ik wil een boskaboter blijven en geen stadskaboter worden. Maak je niet ongerust. Ik zal het wel in orde maken. Daar komt Joris aanslenten. Joris, ik zal jou vertellen wat ik besloten heb. Jij gaat weer met mij mee. Ik, ik, ik, ik, in mijn handen. Mijn mooie ja. Ik wil het niet achterlaten. Dat hoeft ook niet. Ik neem het huis ook mee. Oh ja! Meen je dat genoeg, wat? Zou dat kunnen? Natuurlijk kan dat. Je bent een reus of je bent het niet. Ik zal het huis van Joris voorzichtig opnemen en dan draag ik het wel onder mijn linkerarm. Joris zelf kan dan onder mijn rechterarm. Goh, niet, Dat zou fijn zijn. Joris, uh, wat denk je ervan? Ik ga met mijn huis mee. Als Knobbelenbads mijn huis wegdraagt... ...zal ik mezelf ook laten wegdragen. Allee. Dat is dan zo afgesproken. Paulus, wel bedankt voor de goede zorgen... ...die je aan mijn vispaard besteed hebt. En jij, Joris, geef Paulus netjes een poot... ...en bedank hem zelf ook nog eens. Dit is mijn poot, Paulus. Het was heel lief van je om dat huis voor me te maken. Niet te danken, Joris... We hebben het graag voor je over gehad. En al ben je dan erg lastig geweest, we hebben toch ook veel schik gehad samen. Mag ik nog eens terugkomen? Ja hoor, dat mag. Graag zelfs. Oh, oh kijk eens. Knommelenwats heeft mijn huis al opgeduwd. Ja, het zit al onder mijn linkerarm. Joris, hey, kom hier. Hier ben ik al. Elf. Ik ga vertrekken. Dag Paulus. Tot ziens. Dag, Knobbelenbads! Dag, Joris! Dag! Weg stapt Knobbelenbads met Joris en met het huis. Paulus staat hem na te kijken, maar dat duurt maar even, want de reus is in minder dan geen tijd tussen de bomen verdwenen. Dan kijkt de boskaboutertje om zich heen. Vreemd leeg is het nu op de open plek in het bos. Paulus moet er echt even aan wennen. Hij gaat op het mos zitten en steekt zijn pijpje op. En juist als hij vindt dat het nu toch wel verschrikkelijk stil is geworden, zo zonder Joris, komen de twee wijze vogels aanvliegen met opgewonden gezichten. Paulus, we hebben de reis knoemelenmats gezien. Ja, hij liep door een bos. Hij moet hier geweest zijn. Ja, dat klopt. Hebben jullie ook gezien wat hij onder zijn armen droeg? Wel, nee, daar hebben we niet eens op gelet. Had hij dan iets bij zich? Kijk maar eens om je heen. Mis je niets? So. Dank. nou je zegt. Het vispaardenhuis is verdwenen. Ja, en Joris ook, wat zeggen jullie daar wel van? Eigenlijk, Boos. kunnen we ons alleen maar opgelucht voelen. Ja, een nogal wel voeltabelijk opgelucht. Want die Joris was wel een lastpak. Ja, dat was het zeker. Hij zette het hele bos op stelte. Dus daarom kwam Knubbelenwads terug. ja. Daarom? Hij heeft Joris weer opgehaald. Hehe, he, dan is het grote bos weer van ons. Dan zijn we weer onder elkaar. Hee, wat staan jullie hier gezellig te keuvelen? Is er iets bijzonders gebeurd? Jazeker, Eucalypta. Joris, het vispaard, is weg. Weggehaald door de reus Knoebelenbats. Hehehe, <lacht> is bedacht even een verrassing. Dat staat zijn huis dus leeg, hè? En jullie zullen het zeker wel goed vinden als ik dan maar meteen ga verhuizen. Ga je gewoon, betalen. Je mag rustig hier gaan wonen. Het maakt ons niks uit. Maar je zult wel eerst even het huis moeten bouwen. Een huis bouwen? Nou, nee, ik ga toch even in het huis van Joris wonen. Hier, hè? Hé, wat is dat? Waar is dat huis? Ach, ik snap het al. Ik vis weer achter het net. Die Joris heeft zijn huis meegenomen. <truimert>